Nachtzuster, Astrid de Jong. Je kunt mailen naar nachtzuster Ja, Als de telefoonlijn zo druk is dat je er niet doorkomt... is dat misschien een uh, suggestie. En waarover kun je dan uh, mailen of twitteren naar Nachtzuster? Nou, uh, bijvoorbeeld als je een antwoord weet op de vraag van Huip... want daar is nog helemaal niet over gebeld. Waarom word je niet wakker van je eigen gesnurk? 08011. Oh, doe ik het weer. Ja, 0801121. Ja, je kunt het nummer gewoon bellen, ook als je een, als je een antwoord weet. Uh, en de satellieten. Antje wilde weten welke satelliet ze altijd langs haar raam zag gaan. En waarschijnlijk is dat het ISS. Dat hoorden we net van Jasper. En Irene wil graag weten um, of het nou niet zo is dat er zoveel satellieten zijn dat het op een gegeven moment de, het licht van de zon gaat blokkeren. Ik vind dat een goede vraag en daar kun je over bellen als je het nu maar weet. En uh, uh, ik wil dan graag weten hoeveel satellieten er zijn. Dat is dan uh, uh, meteen even, als je toch verstand hebt van satellieten... kun je dat ook meteen even vertellen. Waar je niet meer over hoeft te bellen is het hele verhaal over die maanden. Het verhaal van uh, Henny over september, oktober en november en december. Want die vraag is al volledig beantwoord, dat scheelt weer. Maar nieuwe vragen zijn van harte welkom. Toets maar gewoon, wat kom je vanzelf hier uit. Denk ik. Hoop ik. De Dutch Rhythm, Steel Showband January, February. Nou, daar hebben we het nu niet meer over. Nog even terugkomend op de herfst, want ik krijg een uh, mailtje van Frans Wildhagen. Dat wil ik toch niet aan me voorbij laten gaan. Uh, je begon deze uitzending uh, met het feit dat het 21 september is en dus herfst. Daar wil ik even op reageren, want de astronomische herfst begint pas zaterdag. Om, uh, om precies te zijn, dat weet uh, Frans dan ook, om precies te zijn om 11 minuten voor vijf. Smiddags, s'avonds, tegen de avond. Nou, dus 11 minuten voor vijf aanstaande zaterdag, dan is het herfst. Dus dat we dat de bladeren ook even vertellen dat ze vanaf dan pas gaan vallen. Uh, uh, dankjewel Frans Wildhagen, weer amateur in Prins Beek, dus die weten echt alles van. 0800 1121, dat is nog steeds het telefoonnummer dat je gewoon kunt bellen als je vragen hebt. En onthoud het goed, want er is een kans dat ik het niet meer ga noemen dit uur. Tenzij ik het toch weer nodig vind. Um, eens even kijken, Joyce... Hallo, was Astrid. Dag Joyce. Ja, een uur lang zo ongeveer het gras onder mijn voeten weggemaakt. Wou je iets vragen over satellieten dan? Ja, ik wou er helemaal niks over vragen. Ik wou, alleen maar iets, ik wou alleen maar vertellen dat ik het misschien wel wist. Maar toen hadden al een aantal mensen dat gedaan. En ik hing er nog maar wat aan. Nou ja, dat geeft allemaal niks. Want iedereen heeft weer zijn eigen laadjes vol met kennis. En uh, je hebt vast nog wel wat toe te voegen. Ja, ik denk dat het inderdaad heel erg waarschijnlijk is dat zij de ISS ziet. Want het is echt verder weg de allergrootste... Ja, een satelliet is het niet, het is een. een ruimtestation? Station. Ja. Ja, ruimtestation inderdaad. En vergeleken met een gewone satelliet, nou wat is dat? Een bus met twee vleugels, zeg maar. Is dat zo? Ja, ik weet dat dus niet. Dat ja, vind ik leuk. Ja, goed, ja. je hebt ook wel verschillende groottes, hoor. Maar, maar gemiddeld zijn ze ongeveer met, een bus. Met, met een bus waar twee van die grote zonneschermen aan hangen, zeg maar. Heel ja, leuk. En, maar de ISS, ik heb het even voor de zekerheid nagezocht, maar dat is ongeveer een voetbalveld in grootte. En. Die kan je dan in 27 verdiepingen van de meter stapelen. En dat is de ISS. Eerlijk, waar is die zo groot? Ja, die is gigantisch groot. En je ziet hem nooit in verhouding natuurlijk, tenminste ik niet. Nee. Nee, ja. En dan denk ik ook nog wel aan, lief mevrouw, die bang was dat uh, alle zon werd weggenomen. En dan hoef ze helemaal niet bang voor te zijn. En miljarden satellieten hebben we ook niet trouwens. Nee. Ik denk dat die duizenden van jou, wat je zei, eerder in de buurt komt. Oh, gelukkig. Ja, als het er al duizenden zijn, dat vraag ik me, ja, dat zou nog wel eens kunnen. Misschien. Dat weet ik ook niet hoor. Ik heb dat, dat weet ik niet. Nee. Maar als je kijkt dat ze staan redelijk dicht bij de aarde. Wat is die ISS die staat op? Wat was het PDW de 300 meter. 300 Waarom weet hij dat dan? Ja, die zit naast me. Ja, nou weet je, wij hebben dat... Ja, hij zit altijd heel erg en daarnaast, maar die wil niet bellen en zo. Oh. Dus, weet dat. dus hij heeft de kennis, maar jij moet het door Jij bent van de communicatie en hij is van de hardcore kennis, oké. Okay. Ja, maar die vind het er ook wel nou, een beetje dan, maar iets oppervlakkiger misschien. Maar wat zei hij, ik want ik dacht, je, dat ik dacht... Die, die andere Kuipers naar de, naar de dinges ging, ja. naar de ISS ging. Ja. En toen heb ik hem ook gevolgd op Twitter en toen kwam hij ook steeds met die... Uh, Berichtjes van, uh, vannacht om zo laat kun je de Ja, leuk op... hè? Yeah. Ja. Nou ja, iedere keer als ik naar buiten kijk, is het dan bijvoorbeeld of ik zie ja, het weg ja. niks. Dat heb ik ook altijd ja. Ik weet niet, maar nou, mijn ogen zijn ook niet helemaal. Wat zegt hij morgenochtend? <lacht> zegt Peter morgenochtend? Ja, morgenochtend om ja, nee, zes uur. Uh, nee, straks, straks om zes uur. Eén minuut over zes. In het zuidwesten. Dus dan moet je de, ja. de hele uitzending van dag helemaal tot het einde afluisteren en dan ja, nog even en een stukje dan moet je nieuws. We hopen dat het helder is, hè? Ja, maar dat zijn details. Ja. ja, precies. En, ja, vannacht om zes uur en als ik naar het zuidwesten kijk, zou je het moeten kunnen zien. Oké, okay. uh, want Peter zei net, want ik dacht, ik dacht dat die ISS op, op zo'n 400 kilometer, maar de, hij zegt 300 kilometer. Ja, nou ja, goed. Nou, ja, je ja, zal het je moeten de rijden. Het, de afstand naar de zon, weet je hoe ver dat is? Nou, nog veel verder. Ja, dat is, dat dat weet, Peter weet over. de details. Die weten de ja, cijfers. Nee, en de zon ja. die is geloof ik iets van. Uh, de, wat, even kijken hoor, ik had het even ergens opgenoteerd. En, die is 1,3 <lacht> miljoen kilometer in doorsnee en onze aarde maakt 12.000. Dus daar ja. zijn maar een speldenknopje op die ontzettende grote bal wat de zon is. Ja, en, dus die, die, die satellieten, die, en daar die hele hoeven hele we ons kleine, nog geen zorgen die, over te maken. de kleinere speldenknopjes van die satellieten die gaan echt de zon niet tegenhouden. Nee, oh gelukkig. Dat kan nou, helemaal niet. He, nou, wat dat rust is. geeft het allemaal. Ik denk dat de bomen meer kwaad doen qua zon dan die satellietjes. Ja, dat zijn ook lastige dingen, maar die schijnen we ook nodig te hebben. Ja, ja dat kan wel weer. Maar ik denk, dat die, <lacht> ik denk dat de bomen in jouw tuin meer, uh, meer zon uit je tuin nemen dan de satellieten. Ja, precies. Uh, <lacht> Daar heb ik geen tuin, maar dat, dat geeft me Daar heb ik helemaal alles. geen last van. Goed, dankjewel. Fijn dat je even belde. Wist je het nummer uit je hoofd? Ja, ah, en ja, Peter dat natuurlijk ook. Ja, sorry. Alleen ik, on ik onthoud altijd 1121, dus ik nog steeds gemakkelijker. En dat klinkt mooier, hè? Ja, dat klinkt. Vind vind het klinkt ook logischer en ik vind het ook makkelijker te onthouden. Ik ga gewoon in de Radio 1-vergadering een keer vragen of we dat kunnen doen. Ik vind het ook mooi. <laughs> en Goed. volgens mij is die discussie ook al een keer eerder geweest. Ja, we houden op zich uit. Ja. Goed, <laughs> uh, dankjewel. Oké, okay, En een fijne wel. nacht nog. Hetzelfde, dankjewel. Doeg, hoi. Oscar. Ja. Hallo. Hier is Oscar. Dag. Ik heb een vraag. Uh, we zijn aan het einde van het Maya-tijdperk. Ja. We en gaan er allemaal Rolex. aan. Ja. Uh, en die Rolex, die gaat met het Maya-tijdperk mee. Echt waar? Daarom denk ik... Ja, tuurlijk. Het is een mobiel. <laughs> maar dan heb ik een vraag... Ja. Moet je nu ook een nieuwe Rolex kopen, of kun je hem nog laten maken? En dat heeft geen zin, hè? Want de wereld vergaat. Nee. Het dus het wat moet je van. nog met je Rolex dan? Ja, nou, die, als ik nog... Uh, ...de mechaniek van de tanden veranderd kan worden. Wat zeg je de mechaniek van? De mechaniek van de tandjes. Van de tandjes? In de Rolex. Of die veranderd kan kalender. worden? Hij heeft een kalender, een automatische kalender. En je loopt op het Maya tijdperk en dan moet je naar het Aquarius tijdperk. Ja, dat uh, zou handig zijn, hè? Ik heb nog een uh, opmerking. Hoe doet David Copperfield, dat is een bekende magier... Ja. ...die vliegt in de lucht... Ja. En dan blijft hij zweven, dat is echt waar, hij gaat door de ring heen. Is ja. dat iets met een elektromagneet te maken? Kijk, een aantrekkingskracht van de aarde is één. Ja. En als je die opheft met een elektromagneet, ga je natuurlijk naar de bovenkant trekken. Dus hij, ze, ze heffen daar uh, elektromagnetisch veld op. Klopt dat? Zo had ik op mijn gedachten over. Ja. De ja. aantrekkingskracht ja, van de aarde is één atmosfeer. Ja. En als je dat verandert naar boven toe, dan trekt hij naar boven. Ik denk dat ze dat zo doen. Ja, weet je wat het ja. is? Ik zeg altijd: de, bij, bij nachtzuster vinden we eigenlijk altijd wel de antwoorden. Want er is altijd wel iemand in Nederland die er verstand van heeft. Ja. En die belt naar dat ene nummer. Maar. Je de licenties op, hè? Ja. Maar nee, maar nee, het is meer het is een soort beroepsgeheim. Het is een soort. Als je, als, als je weet hoe een truc werkt. en je gaat ermee bellen naar de radio, dan ben je wel een beetje een sukkel. Woon dan? Ja, omdat het moet geheim blijven. Want anders, dan, anders heeft niemand toch meer plezier van om naar David Copperfield te kijken... die door een uh, hoepel heen zweeft. Ja, maar dat is tien jaar geleden. Hè, dus de licentie is eraf. Ja. Dus het is alweer een andere illusie. Ja, maar volgens mij... Weet je, er zijn natuurlijk allemaal sub-David Copperfields die die truc nog doen. En als je het gaat lopen verraden, dan ben je toch allemaal een dief van elkaars portemonnee. Nee, maar er zijn alweer nieuwe trucs, dus die kom jij nog niet achter. Kijk, de oude truc is doorzichtig. Ja, uiteindelijk kom je er altijd wel. Als je echt graag wil, kom je er wel achter. Maar om er nou mee naar Radio 1 te bellen... en het enorme luisterpubliek van uh, ah, mensen die kijk, wakker zijn uh, om Claudia kwart over drie... Die, uh, die weet het ook. en Die moet zijn mond ook houden. Wie weet het? Claudia Schiffer. Ja, die weet het. Ja, die weet alle ja? trucjes van David Copperfield. Nou, wie maakt die trucjes? Ik ben je vraag van eigenlijk. Wie maakt die trucjes? Welke dat... maar? Nou, dat, zei... dat is nog een goede vraag. Maar moet het ja. dan specifiek de trucs van David Copperfield... of de trucs van iedere... Nee, van David Koepelveld. Wie de maakt het zit. Er trucs... zijn meerdere mensen die uh, die trucs maken. Ja, en ik wil weten welke firma dat is. Wie maakt het Hoe ons... die naam is van die mensen die dat doen. Ja, welke want dan kan je ze is. bellen. Ja, dan wil je ze dus bellen. Ja, dan zeg je gewoon: Hallo, je Als spreekt iemand met. Als je in Amerika weet, of in, in Nederland, of in Zweden, of noem maar op. Dan ja. wil ik dan graag weten welke firma dat is. Ja, dat, en dan, dan zeg je gewoon, ik ben uh, Magic Oscar... en ik wil graag die ja. truc met dat zweven van David Copperfield. Hoe gaat dat? Ja, ik denk het kost je wel, wel een paar ik duiten, ik denk ik. het ook Ja. Nee, maar ik begrijp wat ik bedoel. Als je erachter komt, bel je me dan even? Ja, we er in het programma nog. Ja, ik, denk, ik twijfel eraan, hoor. Want ik weet, de goochelaars, dat, zijn, dat is een, uh, dat is Ach, een zijn enorm loyaal clubje. Ja, maar kijk, uh, Claudia wordt vastgehouden, die, mag die hoeft niks meer te doen. Hij nee. leven niet. En misschien dat Claudia eh, met haar modellenvriendinnen erover gekletst heeft... en dat er dan iemand is die het nog weet. Je weet het niet. Nee, maar ja, dat gaat, er staat 100.000 op, dus dan kost het haar geld. Ja, maar ja, dan en hebben Claudia ze Claudia is heel zuinig, hè? Ja, dat dan weer wel. Daar is dan. Goed, dankjewel, Oscar. Ja, nou, ik luister nog even verder. Ja, nou, dat lijkt me sowieso verstandig. Ja. Misschien, met het. Wie? Philips, Philips van die ja. leuksamenheden. Ja, want die zijn ook wakker. Ja, ja. ja. Nou, die Dank weten wie. hoe het technisch eventueel nog. Wie weet, nou, bel naar een ja. nummer. Okay, dankjewel ik Oscar. Oké, dus En een avond. Ja. En het slaap lekker. Ja, dankjewel. Dag. Oké, okay, hou doen. Hou doen. Erik. <coughs> ik moet even wat uit de keel halen. Oh. Uh, ik, ik heb een vraag over een naam. Uh, gisteravond was er bij was er was een vegetarische slaag. Ja. En ik ben een beetje verbaasd over die naam. Ja. <laughs> Want ik vind een slager is een ambacht. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een halal slager, je hebt een gewone slager, je hebt een biologische slager. Maar iemand die van lupinebonen worsten maakt, ik vind dat ja. geen slager. Nee. En mijn vraag is, mag, iemand, mag zo iemand, uh, ondanks zijn ambacht natuurlijk, wat hij natuurlijk goed uitoefent... ...maar mag zo iemand de naam slager hebben? Ja, maar wat nu als deze slager... Um, ja, maar dat, dat is het huis. Hij is geen slager. Ja, nee. maar die die, sla, die maar, slag vee. Ja, maar stel nu dat een, een, een gemiddelde slager, hè? Ja. Die eet zelf geen vlees. Stel. Dat is knap. Dat stel. Is knap. Nou, dat kan toch? Ik bedoel, je hebt, ook ja, altijd, het kan. je hebt altijd schilders die nooit thuis de plintjes verven. Ja, bij de loodgieter lekt lekker over de ja. Precies. En zo kun je ook slagers hebben die nooit vlees eten. Dat is dan een vegetarische slager. Ja, maar hij, hij had... Hij, hij, maar had, dit was een slager die... Of, of iemand nou die geen vleesproducten en alleen maar uh, uh, dingen van tofu en lupinebonen, bonen, weet ik veel wat. Ik, ik heb hem gisteren ook gebeld en ik heb het hem ook gevraagd, maar ik werd een beetje afgeschreven, zeg maar. Ja, wat maar zei hij dan? Van, ja. Nou, hij, hij zei min of meer van ja, mensen kennen de naam slagen, dus daarom. En wat, wat ik ook vreemd van is dan mensen die vegetarisch zijn, die kopen dan wel vegetarische dingen die eruit zien als een worst of als een slavink of zo. Dat vind ik ook een beetje vreemd altijd. Ja, nou ja, dat, dat begrijp ik altijd wel. Maar ik, ik, ik lust bijvoorbeeld geen dingen waarvan je nog kunt zien wat voor dier het geweest is. Dus bijvoorbeeld een vis waar je nog aan kunt zien dat het een vis was. Of een kippenpootje waar je nog aan kunt zien dat het een pootje was. Ja, maar. Maar, dus, maar kijk, het, het is natuurlijk zo: keek, als, als, je, als je geleerd hebt als, als loodgieter. en ik ga als, als, als klussenbedrijf zeg maar iets lopen vrienden dan kan ik mezelf, mag ik mezelf geen loodgieter noemen. Ja, die vergelijking gaat niet helemaal op. Maar als je iemand bent die sokken repareert, dan noem je jezelf ook geen schoenmaker. Nee, oké, okay, maar goed. Ik bedoel, slager ja. is een aandacht. Ja, dat Ik het slager je... komt van de slachter. Ja, daarom. Dus, en je slacht geen lupinebonen, neem ik aan. Dat ja, weet ik niet. Ik weet, hoe gaat dat ja. in zijn werk, hè? staan <laughs> met Ja, en worden ze verdoofd? Dat is de vraag. Ja, ook dat nog. Of het al alles is of niet. <laughs> nee, maar ik, ik vraag ja. mij gewoon af. daar krijg je dus ook niet even anders op. Van, of of, of iemand, zo iemand die alleen dat soort producten maakt. Ik bedoel, die, die andere van die man, daar heb ik waardering voor. Hoor, dat even dagen ja Als maar, ik vegetarisch ben, dan zou, zijn, dan zou ik wel naar een vegetarische slager gaan, denk ik. Ja, maar waar, waarom, waarom noem je het een slager? Ja, nou ja, omdat dan al die mensen er naartoe komen die zoeken naar een vervanging voor de slager. Ja, maar, zo, ja, maar dat, dat is dus een beetje mijn, mijn, mijn vraag. Van, uh, je, je leert voor slager, Je leert dus om ja. een koe of een varken of op een paard uit te benen... en aan het ontleden, weet ik van wat allemaal. Ja. En, niet om bonen, en om mag je ontleden. jezelf dan zomaar slager noemen, terwijl je het helemaal dat, dat, niet bent? Dat is mijn, dat is mijn vraag inderdaad. Is, is het is geen beschermd iets of zo, want je, je leert ervoor. Moet je een diploma hebben om slager te worden? Ja, zeker. Heb jij dat diploma? Nee, ik heb dat diploma oh. niet, maar ik mag graag bij de slager komen. <laughs> Om zijn diploma te bekijken. Ja, ja. Nee, maar nou ja, dat is een goede vraag. Nou, wie weet, ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Hartstikke fijn, dan blijf ik nog even luisteren. Oké, okay, dankjewel Erik. Dankjewel Astrid. Dag. Hoi. Ria. Oh, hallo Astrid. Hallo, goedenacht. Hallo. Um, ja, het is een heel andere vraag dan wat er uh, vooraf gegaan nou, is. Gelukkig ik. maar, hè, dat we ja. een beetje variëren. Ja, ja nou, ik, mijn vraag is: wat is het verschil tussen een symfonieorkest en een filharmonisch orkest? Oh! Ja. Ja, die vraag is alles geweest en ik weet het weer oh? niet meer. Oh, ik ook niet. Ik vind dat zo jammer, hè? En ik heb daar ik ben nog al een... heel lang fan van jou. Ah. Ik luister elke week, ik blijf er speciaal voor op. Mijn man weet al, als hij beneden komt en het licht brandt... Oh ja, het is nachtzuster. zuster. <laughs> het is weer donderdag. <laughs> het ja, licht brandt na drieën. Het is donderdag. Ja, ja, ja zeker. Hey, maar het is... Ria, het is... Van de week, toevallig dacht ik van de week... Ik mag dat programma niet meer presenteren. Nee, toch? Omdat... Dat was heel lief. Die ga ik bewaren. Die ga ik eruit knippen. Die nee toch? Maar, nee, maar, want ik, ik onthoud het niet. Dus uh, dan, deze vraag is al een keer aan de orde geweest. En op een of andere manier, mijn harde schijf is vol. Dus dat wil er niet meer bij. Dus, maar, maar toen dacht ik later, dacht ik weer van nee, maar dat is eigenlijk wel goed. Want als ik op een gegeven moment alle antwoorden weet. Dan ja, dan komen... je programma op. Ja, nou ja, maar ik vind het juist zo mooi... dat alle mensen die verstand van zaken hebben, die kunnen bellen. En er is dus ja. iemand die heel veel verstand heeft van klassieke muziek... die gaat hier weer over bellen. Komen er ook weer andere dingen ter sprake waar we weer iets ja. van oppikken... en die wel even in de aandacht komen, die anders... Terwijl als ik alle vragen alleen maar zou onthouden... En, dus altijd zo... en dan zou ik misschien ook wel gaan denken... nou, die vraag is nu al drie keer geweest, dat moeten we niet meer doen. Terwijl nee. er luisteren nu ook mensen, zoals jij die zich ja. dit afvragen, die denken... oh, wat leuk, ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Ja. En die zouden niet meer aan bod komen... omdat in uh, 2009 dan een keer die vraag al eerder is beantwoord. Dus eigenlijk ja. is dit, om een lang verhaal kort te maken... een goede vraag, Ria. Dank je wel. Het verschil tussen een symfonie en een filharmonisch orkest... Uh, ik weet ja. ook dat daar een antwoord op is. Dus uh, de, de, de, Soms dan zijn er ook van die vragen wel van... Jezelf, nou, is toch ongeveer hetzelfde. Maar hier is een antwoord op en dat gaat vast iemand doorgeven. Die het dan nog het weet. Ja. ja. En uh, betekent dit dat je, dat je echt tot zes uur het licht aan hebt? Of sukkel ja. jij zo na vieren? Nee, dat kan wel. Hé, <laughs> hey, zal ik Zit, eens een keer iets door. klassieks draaien? Nou, heel goed. Ja, maar dan wel iets uh, toegankelijks. Ja, oké, okay. dat voor iedereen uh, wel ja. uh, aanhoorbaar is. Ja, maar dan moet je me helpen. Oh, help. Ja? Ja, uh, ja, oh, uh, ja. Ja. Nee, nou, daar overval je me een beetje mee, hoor. Ja, precies. Nou, ik, ik kijk wel even naar Rolf. Dat is onze technicus en die heeft verstand van alles. Oh, gelukkig. En die, maar die zit te Facebooken. Maar die zegt... Uh, <laughs> Rolf, we moeten een klassiek muziekje dat iedereen trekt. En dan, ja. dan ja. dus niet André Rieu. Oh, Mag Dat ook. waren jullie net aan het opzoeken, begrijp ik. <laughs> Mag ook. <laughs> Vind je dat leuk, André Rieu? Ja, hoor. Ja, echt? Je ja. bent wel heel makkelijk. Hij heeft dus 30 concerten net in Brazilië gegeven. Nou ja, ik zeg, eigenlijk, ik zeg nu niet André Rieu, maar die man die is beren populair en je hoort er nooit wat van. Tenminste, niet nee. op de radio. Nou, dan gaan we toch gewoon lekker André Rieu draaien. Je kan mij wat schelen. Nou, dan doe je me heel groot plezier. Nou, dan regel ik dat, Ria. Oké. Okay. Bedankt, hè? Ja, hoor. Dag. Dag. Second Walls, uh, in de uitvoering van André Rieu. Volgens mij is het origineel van Strauss, maar helemaal zeker weet ik het niet. Maar um, uh, zo'n show van André Rieu, Ik kan het iedereen aanraden. Want het is gewoon het is een soort soort een kruising tussen een musical en een revue. En uh, nou ja, je moet er van houden. Maar het is uh, in ieder geval uh, heel bewonderenswaardig... Wat die, wat die man neerzet voor show. Uh, eens even kijken. Ali, Goeienacht. Hallo Astrid. Hallo. Ik bewonder je talent om de conversatie altijd gaande te houden. Je bedoelt om het eindeloos te rekken. Ja, knap hoor. Ik vind het heel knap. Ja, dus ik, het... ik had alleen maar een opmerking over die satellieten. Hè? Ja. Um, ik heb zelf ook wel eens aan het raam gezeten. En dat ik denk, wat is dat? Maar het is heel ja. raar om te zeggen, Ali, dat je aan het raam hebt gezeten. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Nee, maar je zat bij het raam. Dat is jouw talent nou weer om zo'n opmerking om te maken. Om er iets in te horen wat je helemaal niet wilde zeggen. Ja. Nee, je zat ja. bij het raam. En toen, sorry, ja, je zat meer in een verhaal. Ja. ja. Wel, die Antje die gaf zo weinig aanwijzingen. Ik wist niet of het noord of zuid of oost of west was. Of het vlug ging of dat het langzaam ging. Nee, het ging wel maar... langzaam, dat zei ze. Ja. Oh ja. ja. Maar... Ik heb het idee dat het helemaal geen satellietgeval is. Maar dat het gewoon een vliegtuig is geweest dat langs trok. <laughs> Ja, dat kan ook. Ja, ja. ja dat er iedere zaterdagnacht uh, een vliegtuig ja, van Mallorca naar Amsterdam uh, ja, langs zijn haar vast, huis. Dat zijn vaste lijnen het lijkt mij eigenlijk veel waarschijnlijker dan dat het een satelliet is. Maar Ach. ja, dat was mijn enige opmerking. Ik bel, ik, het is voor het eerst dat ik bel, dus het is een hele, hele ervaring voor mij. Nou, ik waardeer het heel erg. En eigenlijk bel je alleen om te zeggen dat, ze, dat, die, die, de, dat ze, de, die arme Antje denkt... dat ze ieder weekend een satelliet zit, maar gewoon naar een vliegtuig zit te kijken. Ja, ik veronderstel het. Ja, het zou kunnen, hè? Ja. ja. Nou, nou ja. Uh, Dankjewel. Als dit tot, tot, worden, ja, tot de volgende keer, Ali. <laughs> ik hoop het. <laughs> Dag. Uh, Anne. Hoi. Hallo. Hallo. Dag, Anne. Hallo, goede nacht. Goede nacht, zeg het maar. Ja, nou, ik, ik ben hier dus met een vriendin. Hallo. Hallo, vriendin. En, uh, hallo. Hallo. <laughs> en, hallo. Wij vroegen ons dus af waarom wij altijd de verkeerde mannen vallen. Ja. Dat is een goede vraag. Ja, hè? Geef eens een voorbeeld. Nou ja, we hebben eigenlijk altijd alleen maar ongeluk gehad. Of ze, zijn, uh, ze nemen ons in de maling, of ze zijn gek. Oh, echt waar. Ja. Hoe, uh, hoeveel jaar ben je, Anne? We willen niks van je. Uh, Wat zeg je. We zijn 26 oh. en 24. Echt waar? Jonge blommen nog? Ja. Hè? En het wil toch niet lukken met de mannen? Nee. Maar de, waarschijnlijk zijn jullie hele mooie vrouwen. Uh, nou ja, dat kunnen we niet over zelf zeggen. Dus nee, maar je, je, je, Anne, kijk naar je vriendin. Ja. Dat is een mooie vrouw. Ja, dat klopt. Ja. En, en vriendin? Ja? Is Anne mooi? Ja. Ja, kijk, daar ga je al. Ja, we lachen dat we mooi zijn. Maar... <laughs> ja. Wij zijn een beetje onzeker in dat soort uh, bepaalde dingen. Ja, maar als je, als je mooi bent, dan roep je dat over je af. Dan krijg je te ja. maken met verkeerde mannen. Ja, want dat is een soort, dat is een soort um, uh, uh, ja, het is alsof de natuur het even recht trekt. Van jij bent mooi, okay. maar dan word je dus opgezadeld met die vervelende mannen. Dus eigenlijk krijg je gewoon een... Uh, omdat je dan mooi bent, dan uh, krijg je straf. Straf, ja. <lacht> nou, ja. hij is er fijn. Nee, maar dat is wel prettig voor de wat minder mooie vrouwen. <lacht> ja, dat is een soort van wraak. <lacht> die krijgen de juiste mannen. Ja, die krijgen... Maar het is, als, je, als je een keer een echt leuke man tegenkomt, dan is die al bezet. Ja, ja dat klopt. Ja. We ze zijn getrouwd. Ja, en meestal met een hele lelijke vrouw. Ja, dat klopt. ook ja... <laughs> Hé, hey, wat eng eigenlijk. <laughs> nee, maar het gaat, het gaat gewoon... Ik zit al twee jaar achter de jongen aan. Wat zegt ze? <laughs> Ik zit al twee jaar achter jong jongen aan. En die jongen, die, uh, ja, die wil me nog steeds niet. Al zoent hij wel, maar verder moet hij niet. Hij wil alleen zoenen, verder niks. Ja. En, en, en uh, dat is, is dat een foute man? Of is het gewoon een foute keus? Uh, Wat leuk om een keer heen. Mona te spelen. Ik ga er even rechtop voor zitten. Ja, <lacht> <lacht> alsof ik verstand van mannen heb. Dat, dat is helemaal niet waar. Maar ja, ja. Um, uh, ja, maar die foute jongen, die doet al twee jaar uh, wil die af en toe zoenen en verder niks. Nou, hij heeft een relatie van acht jaar of zo achter de rug. Oh. En, uh, ja. Hij, zit nog even tussen, hij wil nog even lekker de vrijheid nemen en alles. Maar hij, is net, hij heeft net die relatie achter de rug, maar hij is al twee jaar met jou aan het zoenen. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Oh, dat is, zo fout is het in ook nog niet. Er zijn dingen nog gebeurd met tussentijden. Oh, uh, jee. Hij heeft haar teruggenomen. En daarna is het Je moet wel in de telefoon blijven praten, Anne. <laughs> ja. Ja. Anderhalf jaar geleden is het uitgegaan tussen hun. En uh, ja, nou, wij zijn de laatste tijd een beetje bij elkaar weer bijgekomen na twee jaar. En uh, ja, het ja, gaat dit wel weer leuk en alles, maar hij wil geen relatie. Ja, nee, dat wordt niks, Anne. Arnett. Nee, dit is wel oh, Annette. Ah, dat is ook wel handig ja. dat we zo aan het einde van het gesprek nog even de juiste naam... Nee, maar dat wordt, wordt hem niet. Want weet je, nee. je bent, uh, wat was je, 26? Ja... En uh, je, je bent een leuke, uh, jonge, uh, uh, enthousiaste vrouw... die om half vier nog uh, uh, geniet van ja, het leven. Ja, ja, ja, ja. Dus, inderdaad. Ja, Dus uh, als, die, als die niet vol voor je gaat, dan moet die echt... hup, terug, uh, gooi je maar gewoon weer uh, in de vijver... De, de, tussen de andere vissen en nog even verder kijken. Dit is hem niet. Nee, zo, ik zie je vriendin is het verleden. Mee. <lacht> Zit hem wel inderdaad? Dat zeg ik ook al anderhalf jaar. Dus oh ja, uh, ja, misschien moeten jullie gewoon. Uh, je moet, uh, uh, want waar ben je nou vannacht uh, naartoe geweest? Wij zijn nergens naartoe geweest. We zijn lekker thuis gebleven. En, uh... Mijn ja. kloudsdochter dochters gekeken en uh, daarna. je, we... mijn kloudsdochter? dochter? <lacht> ja, dat is echt gewoon een heerlijke film. Ja, maar, maar ja, daar zei... gaat het natuurlijk ook helemaal niet goed met de mannen en de vrouwen. Ja, nou, dus dat het ook is ook een heel slecht doen. voorbeeld. <lacht> ja, maar. Toen word ik er wel echt verdrietig van, nee. we zoeken het op. Maar An Annette ja. en vriendin, hebben jullie alcohol, houden jullie van hobby's? Ja, we, zijn, uh, we doen fotoshoots. Fotoshoots? Uh, ja, wat goed. ja, dat klinkt inderdaad heel raar. Wat, wat houdt dat in? Fotoshoots. Uh, dan uh, moet je een zeg maar, ja, soort van fotomodellen of zo. Maar dan als uh, amateur fotograaf. Va ik. Van elkaar? Nee, nee, nee, nee. nee. We krijgen dan soms uh, opdrachten van fotografen dat we af en toe mogen komen. En dan maken ze foto's van ons van een hele leuke en hele mooie foto's. Ja, dat, maar dat is, het is natuurlijk ook een wereldje. Daar zitten de foute mannen. Hè? Als ik een foute man was, zou ik ook fotograaf worden van leuke modellen. Ja, inderdaad. Hè. Er zit niet altijd de verkeerde bij, hoor. Er zijn ook hele lieve mannen bij. Maar uh, ja, we hebben namelijk een hele lieve fotograaf. Ja. En je hebt een uh, ja, vrouw en kinderen en alles. En ja, is en de best een knappe vrouw ook. zijn er wel. Ja. Maar, uh, nee, maar dit is niet de hobby waar je een leuke man gaat vinden. Nee. Nee. Dus jullie moeten een andere hobby. Iets... Nou, ik heb wel een hobby. Ik, ik uh, heb tien jaar theaterschool gedaan. Nou! Daar zit, oh nee, er, zitten, er zijn meer vrouwen dan mannen in de theaterwereld, maar er zitten wel... Ja, een... of zijn homo, denk er ik. Er zijn heel veel homo's, dat is ook wel waar. Ja, ja dat, dat is het niet ook op. niet. En iets met sport. Houden jullie van sport? Ja, we zitten, ik, ja, ik zit op de fitnessschool, dus daar zitten wel mannen, maar ja, ja dat zijn allemaal weer van die popstars. Ja, ja daar zit wat in. Maar waar, zit ook weer niet op. waar kom je nou gewoon een leuke, betrouwbare, leuke fan tegen? Nou, nergens meer, denk ik. Nee. Nou ja, ik, ik doe wel even een oproepje. Dat, waar oh ja, dat kan fijn zijn. Waar woont je huis? In Leidschendam. Leidschendam. Waar kunnen ja. Annette en vriendin in de buurt van Leidschendam... gaan shoppen voor een leuke man? Nou, en mocht je een dat leuke man zijn van iets over de 26... en je denkt van nou, ik heb het beste voor met Annette en haar vriendin... mail me even op uh, omroepmax.nl en wie weet, ja, wie weet krijgen we dan nog een uh, leuke match. Maar ja, de mannen die nu nog wakker zijn... ik weet het niet, Annette. Ja, Er zijn allemaal wat ouder, hè? Ja. of, ja, of Nou, ja, weet je... De, de, ja. Wat voor opleiding heb je? We, wij zitten allebei in de zorg. Oh, oké. Okay. Nou, er zijn wel een hoop mensen die in de zorg werken. en Of in ieder geval de interesse in die kant... En die nu wakker zijn. Je weet het niet. Nou, ik ga mijn best oh, doen. Maar in wel. ieder geval uh, uh, tips en trucs... Voor, uh, voor Annette en haar vriendin, voor leuke mannen. En dit zijn niet de minste vrouwen, het zijn fotomodellen waar we het over hebben. Dus uh, uh, nachtzuster, apenstaatje, omroepen. Ik ga mijn best doen, Annette. Nou, hartstikke fijn, Dankjewel. wel. En sterkte ermee. Ja, nou, fijne uitzending <laughs> okay, nog. Oké, fijne nacht nog, doei. Doei. Nou, dat moet toch lukken. Kijk, je moet nou horen hoe leuk ze klinken met z'n tweeën. Er moet toch gewoon een leuke vent voor te regelen zijn? Dat is, uh, nou, goed, we, we blijven het proberen. Albert... Goeienacht. Goedenacht. ben je nog vrijgezel, Albert? Ja. ja. En hoe oud ben je? Ja, eh, jammer genoeg. Eh, eh, dus eigenlijk al wel 50 tussen de. Ja, de te oud. Te dat op. kan echt niet. Ja, ja te oud. Nou ja. ja, weet je, als het, zo, als het zo groeit tussen mensen, dan ma maakt leeftijd natuurlijk helemaal niets uit. Maar in dit nee, nee. geval, voor deze twee jonge ja, blommen, zoeken we het. Ja, ja ik heb geen hoop eh, daarop. Nee. <laughs> nou nee. ah, ja, maar wie weet, is er voor jou ook nog wel ergens een jonge ja, vrouw? Ja. Ja. Maar ja, daar ja, ja, moeten mensen zoeken. Hè. En er zijn ook mensen die willen bewust dus, uh, alleen blijven, hè, natuurlijk. Ja, maar ben jij er zo een? Ja, ja, ja. ja. Waarom dan? Dat stokte tevreden wel. Waarom? Ja, ja, ja, duizenden redenen. Hè. Oh, duizenden nog wel. Duizenden. Dat zijn een heleboel. Maar ja, maar ja. ja dat is een ander onderwerp. Misschien, misschien voor een ander programma een keer. Ja, ja. vertel waar je wel over wilde praten nou, eigenlijk. Ik hoorde iets uh, uh, uh, over dat ISS-ruimtestation. Uh, ja. En dat dat maar dus op tussen 300 of 350 kilometer in een baan om de aarde uh, zweeft. Ja. Maar, en dan hoor ik dus eigenlijk dus als er astronauten heen gaan en dergelijke... dat die pas na twee of drie dagen pas aankomen uh, aan dat uh, station. Ja, terwijl de gemiddelde trein... Ja. die doet maar drie uur over 300 juist, kilometer. Juist, ja. juist, juist. Waar, waarom is dat dan? Dat is een goede vraag, Albert. Ja. Want die eh, raketten die vliegen geloof ik wat van 30.000 of 40.000 kilometer per uur op een gegeven moment... ...voor eh, dus, uit de dampk damkring eh, te komen en dergelijke. Nou, ik maar... weet wel, ze gaan niet recht omhoog. Nee, nee. Ze nee, gaan nee, zo in man. een rondje om de aarde net zolang tot ze zo hoog zijn. Dus dat zal gewoon het antwoord wel zijn. Dat moet ik ja, niet ja, Ja, maar lekker wel. Het dat is toch uh, al een vlootje van zand voordat voor de te komen. op. Ja, dat zou sneller moeten. Dan moeten ze gewoon iets stijler. Waarom gaan ze niet... Ja, dan, dan, ja dat kan ook weer niet zomaar, denk ik. Ja. Nou ja, de, daar zijn... Oh, de mensen, we hebben altijd zoveel verstand van ruimte dingen. Zeg, ja. het is negen um, uh, minuten over half vier. En dan gaat het toch weer over ruimteverhalen. En er is één... Muziekje Albert, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dat is een van mijn lievelings. Ja. Zal ik dat gewoon opzetten? Kunt het doen, maar... maar. Ik heb nog misschien een vraag. Een, oh. een, heel, een heel interessante. Leek het, leek het oh, beetje... een interessante vraag. Nou, ik hang aan je lippen. Ja. Ja. ja. Um, als je dat wielrennen ziet, hè? Dus, ja. uh, uh, Marenakkel, die wielrenners, die hebben allemaal dus oortjes in. Uh, um, eigenlijk van die. Uh, uh, uh, dus uh, uh, communicatiemiddelen en dergelijke. En dan zie je bijvoorbeeld een wielrenner die heeft nog maar, bijvoorbeeld, nog maar twee kilometer te rijden. Of één kilometer hoeft hij nog maar te rijden. Voor. En dan ligt hij bijvoorbeeld een minuut voor, bijvoorbeeld, zal ik het zeggen. Hè. En, uh, uh, and, uh, maar wel kunnen ze ook zien aan dus de volgauto's die... die, die uh, Rijden. Die mogen, die mogen eh, eh, eigenlijk niet eens achteren rijden. Bijvoorbeeld als er 20 of 30 seconden tussen dus de achtervolgers zit bijvoorbeeld. Hè. Maar... En dan, maar dan komen ze dus uh, op de streep aan. Ja. Alleen. Hè, en ze weten gewoon dat ze gewoon een minuut of voor mij een paar twee minuten voorsprong voor, uh, hebben. Ja. En dan moet u eens kijken hoe vaak die nog omkijken. Of ze <laughs> niet ingehaald worden. Die onzekerheid. En, dus, uh, ik, en dat ben ik al jaren net zeggen. Alleen de, alleen de grote. Bijvoorbeeld een Bernard vroeger deed dat niet. En een Merckx. Dus uh, eigenlijk alleen die grote renners. Ja. Yeah. Die eh, eigenlijk doen dat niet. Die kijken niet meer om, want die weten... Eh? Ja. Die kunnen dus uh, gewoon rationeel denken, op het laatste. Die weten gewoon dat ze niet ingehaald kunnen worden, want dan zouden die anderen 200 kilometer per uur moeten gaan rijden. Ja. Ja. En, de, en dus uiteraard, moet u eens kijken hoe vaak, zelfs dus uiteraard een ton die nog op, uh, op dus, uh, de banen van de dus, uh, Robay nog dus vijf, zes keer omkijken de laatste honderden, uh, honderden, uh, dus, uh, honderden meters. Hè. Ja. Kijken ze nog om of ze niet eens dus in... Uh, ja, ja, is ja, wil eens worden gehaald. He, dus gewoon die onzekerheid. Waarom? Waarom zijn die renners altijd zo, zo eh, eigenlijk niet te zeker van zichzelf eigenlijk? Ja, maar misschien zijn ze, zijn ze wel zeker van zichzelf. Maar willen ze gewoon even genieten van het moment dat zij als eerste over die finish gaan... en dat er verschil tussen, tussen hen en de andere renners is? Ja, ik weet het niet. Maar Maranek wel. ja... Of het eh, eventueel een eh, bevestiging is van hun... Eh... He, dus eh, uiteraard berichten wat ze doorkrijgen en dergelijke maar wel, er zijn er ook Die kijken dan nog om even naar de sponsor en dergelijke natuurlijk oh ja. in de blog, dus, ja dus, precies he, dus, ja. Dus, maar, wel, maar ik denk gewoon dus gewoon die onzekerheid he, dus, ja. he, maar, wel, dus uiteraard als een mens moe wordt He? dat hij veel onzekerder wordt, dat hij morgen uh, dus altijd wil afformeren, dus altijd... Ja, dat hij denkt, het zal het allemaal wel, maar toch even kijken of ze me niet ja, inhalen ja. in de tussentijd. Ja, ja. en dan, maar ja. dan als ik als ik alles televisie kijk, want ik kijk uh, uh, zeven jaar al, dus uh, maar dan ik wil er zeven, de dus, dus jaar geen uh, tv meer. Maar oh. dan ik wil, uh, dat ben ik altijd te zeggen, want deze gaat het zeven of uh, acht keer doen, de laatste honderd meter, hè, dus omkijken. Ja. En dan uh, zit ik daar heel vaak uh, uh, precies, uiteraard dus, uh, precies dat ik het eruit. Maar dan zie ik anders de uitstraling van een uh, renner. Maar ik denk, Albert, dat we vanaf nu allemaal naar wielenwedstrijden ja. gaan zitten ja. kijken. Denk ik van, kijk kijk, kijk, kijk om. zie je wel? Juist. Albert heeft gelijk. Maar juist, ja. juist. Ja. En dus kijk, daarom zei ik dus dat het een heel interessante ja. vraag is. Huh? Albert? <laughs> ja, ja. Welk nummer moeten mensen bellen als ze het antwoord op jouw vraag weten? Het, uh, het nummer van mij, maar... maar... Nee, gewoon van oh. mij. Het nummer van mij. Oh, zo? Ja. <laughs> Welk nummer moeten ze dan bellen? Ja, ja, 0801121. Dankjewel, Albert. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. van mij, zegt Pieter Tosh en uh, Mick Jagger en Don't Look Back. Ja, ik vond het heel logisch, Don't Look Back, naar aanleiding van de vraag van Albert van Zojuist, waarom wielrenners uh, altijd nog even omkijken vlak voordat ze over de finish gaan. Maar ja, dit liedje, de tekst van dit liedje is You Gotta Walk and Don't Look Back. Dus het zou heel raar zijn als ze afstappen en dan niet omkijken en over de finish gaan. Maar ja, het wel weer een lekker liedje om zo s nachts eventjes als je al in bed ligt, nog eventjes door de speakers te laten rommelen. Um, eens even kijken hoor, wat er nog meer uh, open staat en nog niet beantwoord is. Uh, oh ja, de vraag ook van Albert waarom, uh, waarom mensen zo lang onderweg zijn naar dat ruimtestation, de ISS. Waar waarom daar echt drie dagen over gedaan moet worden. Uh, en Annette en haar vriendin die zoeken leuke uitgaansgelegenheden in Leidsendam of omgeving waar. Nou, leuke vrijgezelle mannen te vinden zijn, niet de foute mannen die ze iedere keer maar weer tegenkomen. Ria wil weten wat het verschil tussen een symfonie en een filharmonisch orkest, orkest is. Erik vraagt zich af of een vegetarische slager zichzelf als slager mag noemen, want hij slacht namelijk geen vlees. En Oscar wil heel graag weten hoe de truc gaat van David Copperfield met de elektromagneet, waarin David Copperfield dus vliegt. En aangezien ik denk dat niemand daar een antwoord op gaat geven, want uh, goochelaars houden een. of. of uh, um, hoe, zeg, hoe zeg je dat nou? Mag magius, nee, niet magius, nee. Um, uh, illusionisten, die houden natuurlijk altijd hun trucs uh, geheim, want anders dan is de illusie eraf. Maar daarom wil hij dan graag via een omweg toch het antwoord weten. En dan vraagt hij, wie maakt dan die truc? Kan die namelijk diegene bellen? Uh, en Huip die wil heel graag weten waarom je niet wakker wordt van je eigen gesnurk. En als je nou een antwoord weet op een van de vragen of je hebt een leuke nieuwe vraag... dan kun je bellen naar 0800 1121. Dat, uh, dat nummer kun je dan intoetsen. Ben? Ja, goeiedacht. Hallo? Spreek ik met 0800 1121 <laughs> van nachtzuster Mona? Ja, dat klopt helemaal. Suster ja, uh, uh, Mona, wat bent u in een romantische bui vanavond? Ja, is dit asperge, Ben? Nee, eerst, het, oh. eerst, het, eerst uh, dat, dat kunstje van, Scrouw, ben... van André Rieu. Ja. En dan de koppelaars. Jemig, wat moet het naartoe vanavond? Nou ja, een en al romantiek en vlinders en uh, leukigheid. Oh God, vertel me. Vertel ben je me. nog vrijgezel, Ben? Nee, Ach. nee, nee. Reeds 47 jaar in de echt verbonden. Ach, een wat een verlies genoegen. voor de vrouwelijke helft van de mensheid. Nou ja, het, het <laughs> een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nou. Oh. Oh ja, zo kan ik ook 47 jaar gelukkig getrouwd zijn. Maar dat weet u toch uit het ziekenhuis, wat daar gebeurt, allemaal zuster. Um, ja. ja, daar uh, gebeurt het een en ander. Ja. Dit is net Medisch Centrum West, hoor, hier. Ja, dus je bent er ingewijd. Ja, dat is uh, helemaal waar. Ja. Zeg maar nu eventjes naar de vraag, het volgende. Ja. Uh, hoe is het mogelijk dat een minister die keihard liegt ja. en nog wel onze minister-president aan mag blijven en verder nog? Of niet president mag worden. Want in de verkiezingsstrijd. Uh, was ze eerst aan het liegen tegen Emile Rommer. Ja. En toen uh, ja, toe tegen, ja, Tegen. hoe heet dan zijn vriend? Uh, Samson. Ja. Uh, Dat hij zei van. nu doet u het weer, nu doet u het weer. En deze man die mag aanblijven. Terwijl anders. Want dus gewoon, als de minister liegt, wordt hij weggestuurd. En die neus van Pinocchio. die wordt steeds groter. Want daar had hij het al over. ja, wij zijn de banenkampioen. Wat schet mijn verbazing. Gisteren hoor ik zeggen dat de werk, werkloosheid weer sterker is toegenomen. Ja. Moet, hoe kan dat? Hoe kan die man dan nog, dan nog weer of niet... Uh, waarschijnlijk minister-president worden? Ja. Een prangende vraag. Ja. Ja, nou ja... Het, is... het zijn wat tijden, hè, zuster? Nou ja Ben, er werd, er werd zelfs ergens gesuggereerd dat er een, een soort van controle moest komen. Hè, op beweringen van politici die dan later weer getoetst moesten worden. En als ze dan uh, bewust onjuiste uitspraken hadden gedaan dat daar weer sancties op moesten worden toegepast. Ja, op weg van het tableau zoals wel met ja. de, ook bekende uh, advocaten op het moment staat uh, te gebeuren. Ja, ik weet niet. Ik, ja. ik vind... Ergens, we laten ons ook wel heel makkelijk voorliegen, vind ik. Nou, vertel mij wat je er tegen doen moet. Zoals nu. ik, ik, ik lanceer het dus ook weer. Maar, maar kijk, er wordt in de, en, en, en de kranten ook. Dat wordt natuurlijk. Er is nu een krant met een, met een bepaald oorlogsverleden die gewoon een miljoen volkomen kapot geschreven heeft. En een vriendje van die minister-president. Een oud redacteur van een bepaald blad. wat dan Emil Roemen gaat, gaat, gaat afbeelden. met de grote ketting, zagen bloed allemaal. En dat, is, <laughs> dat is allemaal toch weer terug te leiden. naar die. Naar die eh, weliswaar minister, demissionair, premier. Hmm. Nee, ik, be ik begrijp je punt, maar. Um... Ik, het, ik, ik denk, wat, wat je nu verwoordt, dat dat een, dat dat een ergernis is van heel veel mensen over de politiek. En dat dat, uh, ja, dat, dat ook weer uh, een hoop... Uh, nou ja, en dat maakt het eigenlijk wel een hele goede vraag. Dus misschien dat iemand daar een goede, goed antwoord op heeft. Ja, en als het niet komt, dan moeten we toch maar met z'n allen moeten we maar een nieuwe partij gaan oprichten. Want er zijn er maar een paar. De Partij, de partij van de Waarheid klinkt zo naar. Uh, op een of andere manier. Ja, ja, ja, ja ook een bepaald verleden. Maar je wil je graag premier worden, Ben? Nee, alsjeblieft. Ja, maar iemand moet het toch doen. Ja, maar ik wil graag aan de schijflijn staan en en, en zo een beetje zo achter mijn hand zo vertellen hoe ze doen moeten, weet je wel. Maar wie moet er dan premier worden? Nou, wat dacht jij van jou? Van, van de eerste, <lacht> ja. de eerste première, nou, van de première. Nou, dat zou. Nou, ik ik moet zeggen, als er iets is wat ik absoluut niet uh, ambieer, dan is dat het. Jij wil liever Hentje de Voorste zijn, dat was een aantje. Ja, Hentje de Voorste, dat is H mooi. Henkje en Hent van een, een Hennetje hen. hennetje de Voorste. Hennetje ja, de voorste. Ja, ja. Nou, nee, maar ik bedoel... Ik, ik ben een van de weinige mensen die nog een rotsvast vertrouwen heeft in de politiek. Ik denk, we moeten bestuurd worden door wijze mensen met verstand van zaken... Die, uh, die, die begrijpen hoe het werkt, die uh, bezig zijn met uh, het hele proces van samenwerking... en met z'n allen de wereld beter maken, en passie, en die mensen, die moeten... Nee, dat ben ik niet. Nee, maar ik vind wel, dus, dus jij als nachtzuster, dat je ja. misschien met een nachtlampje zoeken kan, hè? Ja. In het veld. Ja, maar die verantwoordelijkheid kan ik ook niet aan, hoor. Want als ik, nee, ik, als ik zie ja. op wie ik gestemd heb in het verleden... Dat weet ja, ik ja, ook niet of het, dat, dat nou is... allemaal zo. Uh, ja, of ik er is... zo kijk op had. Jij bent waarschijnlijk net als die, als die twee dames dit. Jij valt ook op de verkeerde mannen of vrouwen, hè? Ja. Blijkbaar. Ja. Potverdikkie. <laughs> Waar moeten we naartoe? Ben, ik uh, hoop dat er iemand belt met een antwoord, maar ik durf niks te beloven. Nee, en ik weet niet, jou ook veel sterkte, hoor. Ja, dat zou ik nodig hebben. Oké. Okay. Echt, joh, die bellers vannacht. Over liegende ministers, poeh. <laughs> maar ja, het houdt je wel bezig. Even nee, ik raad, begrijp hè? het. Het is echt een legitieme vraag, Ben. Dus ja, ik hoop straks, dat er ja. iemand een zinnig antwoord op heeft. Ja, ja ik hoop het ook. We mogen grap over maken, maar ik ben serieus. Ja. Ik snap het. Dank je wel, hè. Als Dag. Gezien. En genoegen. Doeg. Doeg. Wim? Ja, uh, Astrid. Ja. Uh, ik had een vraag die ik voor... 7, 8 weken terug ook een keer gesteld had, Echt waar? waar jij je ogen zou buigen, ik zal het even toelichten. In radio ja. en tv gidsen, ja. bij programma altijd een keer een toelichting of zie je uitgelegd ofzovoort. Maar waarom staat dat nooit in radioprogramma's, ja. want die staan er altijd heel kaal naast bij je. Ja. En mijn vraag was dan, kijk, dan kon er ook een keer een fotootje van jou bij, want ja. we zijn inmiddels wel, wel belangrijk. heel nieuwsgierig hoe jij eruit zou zien. Ja. <laughs> dat valt ook wel weer mee. Maar, ja, maar de, de, de inderdaad... Ik dat er heel sympathiek. Ja, precies. Dus je moet mijn hoofd er niet bij zien. Maar dat geeft niet. De vraag is inderdaad... Uh, Een goede vraag. Er is uh, ook destijds geen antwoord opgekomen. En je hebt gelijk, nee. ik zou me erover buigen, heb ik helemaal niet gedaan. Ik schrijf het nu op mijn hand. Daar had zij wel toegezegd. Dat is ook zo. Want ik heb een uh, radiogids waar het over ging, heb ik zelfs nog genoemd. Ja. Dat was niet het uh, van de NCV. Ik weet niet eens of die een is. Nee. Maar nou... Dat was een NCV-gids. Ja, precies. Daar ben ik uh, al jaren een trouwe lezer van. Ja. Ach, en elke keer kijk ik bij de radioprogramma's op donderdagavond. Ik denk, staat er een fotootje van de nacht? Weer niet, hè? Nee. Weer niet. <laughs> nee, ik moet dat, dat zou ik gaan navragen bij de NCV. Maar inmiddels is bekend dat uh, Omroep Max, mijn omroep. Ja? dat ze met, inderdaad met een tv-gids gaan komen. Dus ik zal eens even daar zeggen... dat ze ook dan het radiodeel eventjes goed moeten... Uh, ja, maar dan, niet alleen, want, kijk, dan zou ik weer over moeten switchen naar een... Uh, ja, dat zul je er helaas wel voor over moeten hebben, Wim. Ik, uh, mijn ja, invloed bij de Max... Hoe kom, ik daar, hoe kom ik daar dan achter dat jij er dan een keer is staat? Uh, Nou, dan geef je even je telefoonnummer door... en dan bel ik jou even. Oh, dat is heel fijn. Dan bel ik jou op om te vertellen dat ik in de Max-televisie-gids sta. Nou, wat een service is dat. Ja, nou, dat beloof ik u weer. Dan moet ik het ook dan inderdaad de op moet ik uh, op nou een nummer schrijven. doorgeven. Ja, dan moet ik geen wachten tot de lijn... Ja, dan moet je niet op de radio doen, want dan gaat iedereen jou iedere dag bellen... om te vertellen dat ik in de gids sta. En dat is niet altijd waar. Maar blijf hangen. We noteren je nummer. Ik bel je als, er een, uh, uh, als, uh, als ik dat geregeld heb met de Max-televisie-gids... En als er nog iemand iets wil zeggen over dat radio te weinig aandacht krijgt in de tv... daar is toen wel over gebeld dat er een andere gids was die dat wel deed. Heel veel aandacht voor de radio. Oh, oh. Maar welke was het nou ook weer? Vroeger was ja, ja, dat de micro-gids van de KRO. Die pruisje had ik nou. Nou, ik vraag het nog een keer aan de collega's van Casaluna... want die kom ik iedere donderdagnacht ik Ja, dit uh, programma hoor ik dan ook wel. Dus ik stem hem ja. altijd alleen op donderdagavond om uh, twee uur af... want uh, de rest van, uh, van de week slaap ik dan, hè. Oh O ja, de dat gewoon de hele week slapen om op donderdagnacht-nacht te kunnen luisteren. Kijk, okay, maar daar ben ik gewoon op ingesteld. Ik ga s'avonds naar bed ik denk, oh, om twee uur de radio zie mijn zin. En dan hoor ik jouw stem weer. Maar zet je dan dat je wekker... Of word je vanzelf wakker gewoon? Ik word vanzelf wakker. Ach, lieve toch. Ik exact om twee uur ook wel een paar minuten over, maar ja. uh, ik word er wel wakker van. Dat is, dat is dan, uh, dat stel ik me helemaal. Dat is een biologische klokje, denk ik. Ja, ja, ja? dat is uh, een soort nachtzusterwekkertje is dat ingebouwd. Ja, ja, nou. En, uh, <laughs> en, en, en, en de, de, de, toen, in die tijd, toen ik belde, waren er waren heel veel mensen die, die belden ook een keer om een fotootje En toen zei jij, ja, nee, maar dat kan ik niet doen. Want, uh, en vandaar dat ik toen op deze opmerking kwam. Ja, nee, het is. Uh, it, it, je hebt gelijk, Wim. Ik had beloofd dat ik erachteraan ging. Ik heb het nu op mijn hand geschreven. Misschien dat dat helpt. Blijf even hangen voor je telefoonnummer. Wij ja, ik houden contact. En uh, ik, ik vind, wil nog even zeggen dat ik inderdaad. Een, jou dat een prachtige uh, programma vind. Al soms die flauwe kulletjes ertussen maar ook wel hele serieuze dingen. Welke flauwe kulletjes? Over die twee dames die ik geen man kon hebben. <laughs> nou ja, maar als je 24 bent, of 26, zoals in het geval van Annette. en je komt, in, inderdaad, je komt er inderdaad maar niet tegen, terwijl je er wel aan toe bent. Ik begrijp ja, ja, dat. Is, ja, dat ja, zijn geen ja, flauwe ja, kulletjes hoor, soms. Wim. Er zijn, er zijn heel veel mannen die wel uh, heel graag zo'n jonge blom zouden willen hebben... maar die het niet meer durven vragen vanwege dat ze die al dubbel gepasseerd zijn, die leeftijden. Oh, bedoel je nu jezelf, je nee toch? Niet? Wat zei dat? Je bedoelt niet jezelf nu, hè, Wim? Nou, heel stiekem wel. Oh ja, nee, dat nee, kan echt niet meer. Niet. Dat kan ja, ja. echt niet meer. Nee, maar ik dat vind. Dat kan niet meer. Ik, ik, ik weet dat er om vier uur s'nachts, er, er zullen niet heel veel... Maar weet je, de vrachtwagenchauffeurs die nu aan het werk zijn... en de leuke mannen, die, ja, nog, ja, ja, die, ja. die nog met Annette en uh, vriendin... Nou, die moeten allemaal maar even mailen naar omroepmax.nl Komt het toch nog goed. En Wim, ik ga voor jou achter de tv-gids aan. En mocht iemand nog het advies hebben van... nou, in die televisiegids staat wel veel aandacht voor de radio... Ik, ik geef even luisteren. een zijntje, dan kan ik die ook bellen... en dan doen we een keertje een uh, <coughs> foto... Ik, blijf, ik uh, hou ik blijf er helemaal luisteren. niet van, Wim. Daarom doe ik ja, toch radio? Nee, maar, maar, maar er zijn zoveel, zoveel mensen die, die uh, naar dit programma luisteren... En die het, die het even willen zien. Kieel, dat zijn, als je de radiogidsen kijkt, uh, iedere ieder dame die een programma heeft... die komt altijd wel een keer een foto van hem bij. Ja, maar ja. ja. En, en vandaar, vandaar deze vraag. Ik, uh, ik ga erachteraan. Dankjewel, je wel, Wim. Uh, succes met jouw programma. Hè? Ja, dat zal ik nodig hebben. En een uh, goede nacht. Dag. Ja, bedankt. Uh, zal ik er gewoon het nummer nog weer eens een keer noemen? Ja, dat kan ook eigenlijk wel weer een keer. Het is al best lang geleden. 0800 1121.